Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie wil de import van Russische olie dit jaar geleidelijk uitbannen. Dat zou de zeggen. Het gaat om weer een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland. De precieze voorstellen moeten nog ingediend worden. Daarna moeten de lidstaten het erover eens worden. Volgende week is er weer een bijeenkomst van de lidstaten. De provincie Zeeland wil meer geld voor de opvang van vluchtelingen. Laaghangend fruit is wel geplukt. Dat betekent dat we nu naar de wat grootschaligere plekken staan waar je ook wat geld moet uitgeven om ja, die plekken in te richten. De provincie kreeg de opdracht om 2000 vluchtelingen onder te brengen. Voor de eerste duizend ging dat best makkelijk, voor de tweede duizend dus iets minder. Maar Zeeland staat volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio wel altijd klaar om vluchtelingen op te vangen. We hebben voortdurend het aanbod gereed op het moment dat men een beroep doet op Zeeland. Van dan komen nu mensen naar jullie toe. Zijn jullie in staat ze op te vangen? Daar gaat Zeeland geen even kopen. Gisteren zei staatssecretaris van de Burg dat alle 40.000 noodopvangplekken in Nederland in dit tempo binnen twee weken vol zullen zitten. De rondrit van FC Emmen in een open bus door het centrum van Emmen gaat door. Dat heeft burgemeester Erik van Oosterhout bekendgemaakt. Het was even onduidelijk of de bus wel zou rijden vanwege de veiligheid. Daarom deed de trainer van FC Emmen vooraf nog een oproep aan de burgemeester. Erik is toch een hartstikke goede en verstandige burgemeester. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij op de rem trapt. Sterker nog, het, bus, zou, het zou mij niet verbazen als hij gewoon achter het stuur gaat zitten. Nee, de Emmen supporters hebben laten zien dat er uh, dat daar geen enkele dreiging is. Dus het moet een mooi feestje worden. Dus Erik, uh, kom op man, die bus moet rijden. Voor het eerst in de clubgeschiedenis is FC Emmen kampioen in de keukenkampioen divisie. De burgemeester heeft dus laten weten dat de bus wel gaat rijden. De rondrit door het centrum van Emmen start rond half vijf. Na de rondrit wordt het team gehuldigd op het stadionplein.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 I did Disco eraan. begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nou, een flauw zonnetje op dit moment in Zandvoort. Maar hou we wel rekening met uh, wat lagere temperaturen op dit moment uh, 9,1 graden op onze uh, Mars. En een gevoelstemperatuur van 7 graden. Dus uh, nou, we zijn nog niet in de zomer hoor. Daar lijkt het toch niet op je, hoor. De Wild Sherry en play that funky music. Als eerste naar het nieuws weer van drie uur. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Nou, we hebben al uitvoerig stilgestaan bij de viering... of 4 vier mei en 5 uh, mei... Uh, over de activiteiten die dan georganiseerd worden. Dus dat zijn ook twee overvolle programma's. Maar daarnaast zijn er natuurlijk altijd nog wel wat leuke activiteiten... die uw aandacht verdienen. daarover meer rond de klok van half vier. Uh, we gaan uh, straks schakelen, live schakelen, in, uh, naar, uh, dan gaan we naar de Balearen, dat wel, naar Palma de Mallorca. Want daar is uh, onze botenkenner bij uh, uitstek Bob Schutte aanwezig. En uh, die uh, volgt daar de hiswaterwater op Palma de Mallorca. En uh, daar zijn natuurlijk weer allerlei noviteiten uh, te bezichtigen. Hij was al jaren actief, en daar ken ik hem ook van, bij uh, v yachting En dat waren meestal kleinere zeilschepen en motorboten. Maar dit, uh, hier staan dus wel wat uh, superjachten. En dan hebben we het natuurlijk niet over de jachten waar jij dan gelijk aan denkt. Maar over de innovativiteit van uh, de, de jachten. En we gaan eens kijken uh, en, en vragen hoe die markt uh, van de, de jachten uh, erbij ligt... Want ja, natuurlijk met geldontwaarding die toch maar steeds meer toeneemt... of dat dan toch nog de animo is voor het aanschaf van zogenaamde superjachten. Dus daarover straks veel en veel meer. En verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in kort. We hebben nog een reportage van onze collega's van NHTV. En dat heeft alles te maken met het 35ste kort geding wat ze, wat ze gewonnen hebben. Het circuit Zandvoort. Circuit.com Zandvoort moet ik zeggen. Want de afgelopen week was er weer een uitspraak in een, een van de, de, de rechtszaken die ze hebben gevoerd. En waarin uh, uh, uh, het circuit weer in het gelijk werd gesteld. Maar of daar dan, dat betekent dat er nu een einde uh, aankomt aan alle, uh, aan alle kort gedingen, dat is nog maar even de vraag. Nee, want we krijgen een hoger beroep ook weer. Hè? Ja, dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Zijn je nou echt uh, 35? Ja, is het 35. Ja, 30, niet normaal. 35. Toch? Jee, de rugstreeppad ja, komt ook, ja, weer ja, de ja, het... die ook weer aan de En Ja, rust aan de kust komt ook weer terug. Maar uh, daarover straks meer. Maar goed, in ieder geval hoofdmoot wordt uh, de live schakeling met uh, de Hiswaterwater, de Palma, de Mallorca met uh, Bob Schutte. Uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En over twee platen gaan we dus naar Bob. En dan gaan we het hebben over de luxe boten, om het zo maar even te zeggen. En een van die twee platen die we nog gaan draaien tot aan die tijd... dat is deze van uh, Kygo en Dancing Feet. Mm -hmm. Losing my cool, but I'm staying alive Dancing no the range to kiss the night tonight You touch, oh it fits like a glove Don't need drama I just need one word to get to you so tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry To do the rhythm that cry for you And every Saturday night you to you ain't keep my tears in blue? And these blinded lights They shine so bright like another beat no unless it's with you I wanna dance big beat, big big big big big big big big big big big big I big big big big big big big big big big big big I'm big big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 the beat now unless it's with you I wanna dance beat, no, it's big <laughs> big En dat waren onze zuidenburen uit België afkomstig de groep Kygo. En uh, de single die ze samen deden met Dance uh, heette de Dancing Feet. Palma de Mallorca zal daar de zon ook schijnen. Albert Jan, nou, we horen het zo dadelijk van Bob. Oh. Eén ding is zeker. Zeker niet goed? Of ja, zeker is ja? wel. goed. Oké, okay. okay, één ding is zeker. Uh, hier schijnt nu uh, wel even lekker het zonnetje. Hier in Salford een uh, zonnige zaterdagmiddag. We kunnen hem uh, zo weer op dit moment uh, noemen. Zometeen uh, naar Palma de Mallorca. Maar eerst My One Temptation, Misha Paris. Life is tough when you find You've got it all and you're not satisfied People try to lead you astray But I ain't gonna fall for the games that they play I know all the dangers of fooling with strangers You, you are my one temptation ...heb ik zo vaak gedraaid... Uh, ...ruim 30 jaar geleden... ...hier op de Zandvoortse radio. Misha Paris, een Engelse zangeres. En ze deed in die tijd... ...enorm goed En een van de grote hits... ...van haar die ook uh, daadwerkelijk... Uh, ...in de UK heel hoog uh, ...nooit stond, was uh, deze single... ...My One Temptation. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort... ...maar uh, geldt dat ook voor... Uh, ...Palma de Mallorca. Dat is de grote vraag natuurlijk aan Bob, albert uh, Ja, Bob, vertel, wat voor weer is het in de Palma de Mallorca? Het is hier zo 23 graden en de zon schijnt. Kijk, kijk, kijk. Het is kijk. prima vol te houden. Helemaal goed, Bob. Lekker. Jij bent uh, daar uh, bij de uh, grote uh, jachtenbeurs. Uh, uh, kan ik die vergelijken met uh, de Hiswaterwater hier in Nederland? Ja, zeker. Uh, het is hier gemaleerd. Uh, kleinere boten en grote schepen. Uh, de, de, de kleinere boten liggen 120 meter. Dat zijn er een heleboel. In totaal liggen er 264 boten in het water met een oppervlakte van 81.000 vierkante meter. Dus dat is best impressief. En van die 264 boten liggen er ongeveer 100 boven de boven de 20 meter. Tussen de 20 en 55 meter. En dat zijn de superjachts. En daar richt ik mij met superjachts Europe nogal op. Ja, nee, klopt. Bij die superjachts, daar komen we even. We gaan even een, stukje, even een stukje terug in de geschiedenis. Wij kennen elkaar uit de periode... en daar ben je nog steeds ook actief... bij uh, uh, V-Jotting. En dat voornamelijk in de Nederlandse markt. En uh, dan ja. de, de kleinere boten. Dus je hebt al heel wat beurzen bezocht... door de jaren heen. Maar wat ja, maakt voor jou deze, deze beurs nou zo speciaal? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, de grotere jacht. Die uh, vind je dan uh, hier op, uh, op een beurs bij uh, in Palma de Mallorca, maar ook in Cannes en in Monaco. Maar in Monaco, daar gaat iedereen heen, vooral die gezien wil worden. En hier is het wat amicaler en wat rustiger, niet zo hectisch. De mensen staan je ook te woord, je hoeft geen afspraak te maken als je aan boord wil komen. Je bent altijd welkom, dus het is wat vriendelijker. En dat valt bij zeer. En bovendien is in het, uh, vroeg in het jaar. Ja, ja de, de, de rest komt later in september en oktober aan de beurt. Heb je nou nog, de, als je dan al die jachten en boten bekijkt... Uh, nog wat noviteiten ontdekt... Uh, op basis, uh, met betrekking tot de, de, hoe ze eruit zien? En, uh, lijken ze nog wel op boten? Ja, nou, ik weet waar je heen wilt. Maar voordat ik dat beantwoord. er liggen dit jaar meer zeiljachten dan motorjachten. Ik praat alleen over de jachten boven de 30 meter. En die, uh, ja, dat, dat, dat, dat, maar dat zijn gebruikte jachten. Dus de praat ik over de Swan. Ik heb er twee gezien van 30 meter. Die zijn uh, prachtige gerefit. De prijs ligt ongeveer 3,8. Er ligt een Lowland van 1992. Dat is een Nederlands schip. Helemaal geriefd, 30 meter, ja, en die kost 1,8. En uh, er is van, van alles te doen. Hè? Er ligt, voor elk wat wils ligt er wel een schip tussen. Maar het mooiste schip wat ik zie, heb gezien, wat ik vind, is de Ganesa. Dat is een Dubois-design uit 2013. 45 meter en die kost maar 22 miljoen. Dus je moet af en toe... Wel doorsparen, denk ik dan. De ja, in... grootste, ja? grootste jacht. is. Dat is de Baltic. 54 meter. En die heet de Pin, Pink Gin. En die kost 33 m. Dat is. Uh, wel een schitterend ding met een prachtig ontwerp. Maar vandaag stond er in de krant. De star of the show. Dat is. De Batman. Zo werd hij genoemd. De Batman van de film. Een zwart. Een zwarte Trimoran ja. uh, van 21 meter, je weet, je hebt Catamaran, uh, dat zijn twee ja. drijvers. Een trimaran heeft drie drijvers. Deze is zwart en er is niks rechthoekigs aan. Elke wand is anders, elk raam is anders. De deuren zijn van glas, die gaan omhoog open. En het mooiste is heel, zeg maar, de achterkant van het schip. Daar, dat gaat naar beneden. En dan uh, heb je een zwemplateau van zo'n 8 meter bij 3 meter. Dat is maar liefst 24 vierkante meters. Ja, En dat ligt in het verlengde van de zon. Dus vanuit je zithoek of je eethoek kijk je zo direct over het water naar buiten. En dat is uh, een sublim ding. En daar gaan we meer van horen. Dat is het handstijker. Uh, handstijker. Er zijn op vijf van verkocht. Het is een nieuw schip. Kost 4,5 euro. Dat was mijn volgende vraag geweest als uh, oud-bankier. Is er een markt voor deze boten? Nou, blijkt dat blijkt wel. Want het schip is net opgeleverd en ze hebben er al vier. Het uh, zijn vijf aan gekocht. Ongelooflijk. Ja. Maar, maar vind... om die vraag verder te beantwoorden van hoe ligt de markt, en momenteel bij, hè, ja. begrijp ik van jou bankier. Uh, er zijn uh, dit jaar. zijn... Uh, een kleine 150 boten nieuw op de markt gekomen, gebruikt, ja. tussen de 25 en 40 meter. En daar zijn er 100 van verkocht, dat is twee derde. Ja. En tussen de lengte van 40 tot 60 meter, daar is 80% van verkocht. Nou, dit is toch, dit zijn de ja, nee, dat zijn toch grote dat. Je zou verwachten dat uh, ja, recessie, uh, geldontwaarding... Uh, maar uh, aan die cijfers die jij uh, nu aan de luisteraars uh, mededeelt... Uh, blijkt gewoon het tegendeel. Er is er absoluut wel markt voor dit soort boot. Waar gaan die trouwens meestal varen? Is dat het Middellandse zeegebied? Ja, deze hier wel. Maar je kan natuurlijk net zo goed in Nederland varen of op de Noordzee... Het ja. ja, zonnetje schijnt die vaker dan in Nederland. Dus dat is wel acceptabel maar, ja, om, om hier te gaan. Waar we op inhaken, kijk, mensen die een boot zoeken, ja, en die gaan naar een beurs toe en die komen op het eerste schip. Ja, dan zeggen ze: dit is het helemaal. Ik ben al verliefd op deze boot, dit is mijn boot. Ja. Dan gaan ze nog even verder kijken naar de volgende boot. Ja, je dat kent zo'n vrouw, dit is ook mooi hè? Ja. En het derde schip, en zo met het vijfde schip weten ze het niet meer. Nou, wij van.. Uh, uh, wij assisteren bij, bij Europe... Uh, klanten die op zoek zijn naar een boot en die adviseren wij, die begeleiden we bij. En dan gaan we eerst praten over wat wil je eigenlijk met een boot en waarom wil je? Ja. Wil je, wil je in een boot? Waar wil je gaan varen? Met wie? Met hoeveel mensen? Hè, als je naar de, pool of in de Noordpool wil, heb je een andere boot nodig dan als je hier uh, een boot in de marina wil hebben, ja. waar die als Pieter gebruikt. Of dat je eilandhopping gaat doen. Ja. En je hebt een ander type boot nodig om de oceaan over te steken. Om naar de Bahamas te gaan. Maar... Dit gaan we eerst uitzoeken. Ja. Toen we zeker op één lijn zitten. En dan gaan we pas zoeken naar een boot. De luisteraars die een indruk willen krijgen over de, die boten. De, die kunnen naar die website gaan van Super Yachts. Uh, uh, heb jij, wat is de, de website van de Super Yachts? Super Yachts Okay. Superjaars en dan Europe met een e op het einde, En daar staat alles in beschreven, ook hoe je een boot moet gaan zoeken. En, we... en de boten die wij als begeleiden in de verkoop, die staan er ook boten die je zou kunnen bekijken. De Batman die komt er van de week ook op te staan. Uh, even, kijk even in je hart, uh, vind je dat soort booten zoals die Batman-boot, vind je dat mooi of heb je liever de traditionele? Nou ja, ja als aparte vogel trek mij daar toch wel aan hoor. Uh, het is een, een zwart schip hè, ja. met, een, met een zeil erop, maar je kan ook een motorschip gebruiken. En je valt wel op hoor. <laughs> ja. Okay. Als, het, als je s'nachts gaat varen, hè, dat begrijp je wel. Dat, dat... word je niet gezien, hè, zonder licht. Dat begrijp ik. wwwsuperyachts Heel uh, goed. Bedankt voor deze sfeerimpressie. Laatste vraag en dan uh, moet ik er een eind aan breien. Hoe is de catering? De catering in de, in, de, in de marina is perfect, want er liggen drie, uh, drie restaurantjes naast met terrasjes, waar je uitstekend kan vertoeven. Oké, okay, ik maak me geen zorgen meer om jou, Bob. Ik wens je fijne dagen en uh, wellicht tot spoedig ziens. Bedankt voor je interview. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Fijne dag. Bye bye. Ja, dag, oh, dag, dag, dag, dag, ja. Dag, dag. Ja. Dag. Dag. Item, uh, dag. Tot ziens, hè. Hoi. Nee, ja, zo'n item doen we natuurlijk uh, nu. Omdat uh, mogelijkerwijs de postcode loterij. <laughs> ja, ja, ja, ja. Als die, snap, je, snap je hem of niet. Uh, de link uh, die uh, wij gelegd uh, hebben. Als die, als die valt, dan gaan we Bob bellen. Ja, de truck uh, was gesignaleerd gisteren. Hier in Zandvoort van de postcode loterij. Kan je die uh, morgen valt... Hij zou toch niet... iets op met die... Uh, hou, uh, hou er nooit mee op. Ik ben yeah. nerveus. Nee, het was gewoon een proefrit, uh, ja, ja, denk ja, ja, ik, ja. land. Dus uh, dankjewel, Bob. In ieder geval was het weer uh, mooi om uh, al die verhalen over de boten te horen. Word je toch wel een beetje jaloers, hoor, als je dat hoort. Lekker, zo'n bootje. Heerlijk. Oh. A.K., nigga, though I've grown a lot, can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off How nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed, they wanna know how I feel about it you ain't up on things Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game Still, puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not loving police uh -uh. Still rock my khakis with a cuff and a crease sure. Still got love for the streets Repping 213. Still the beats bang Still doing my thing Since I left ain't too much change Still, still I'm representing for them gangsters all across the world still, still, hitting them corners and them lolos still, still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DR representing for the gangsters all across the world Still, still hitting them corners and them lolos girl. Still, yeah. taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets. It's the DR. Since so the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Uh -huh. Kept my ear to the streets. Signed Eminem, He's Triple Platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to the feet, I rose to my feet. My life's like a soundtrack. I wrote to the beat. Street rap like cali I smoke till I'm sleep. Wake up in the a.m. Compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat It's not a fluke, it's been tried I'm the truth since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it after mathematics in the home of drive and drivebys and act swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give. through. It's the D Still hitting my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the across the world. Still hitting them in the Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D It ain't nothing but more hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch yes. Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting your corners and the mullows, girl I'll break your neck, damn near put your face in your lap Niggas try to be the king, but, but the, the ace is back So if you ain't up on things Dr. Dre be the name, still What? running the game Still, got it wrapped like a mummy still ain't tripping love to see young blacks get money spend time out the hood take their moms out the hood hit my boys off with jobs no more living hard barbecues every day driving fancy cars still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 you got up in the streets it's the dre right back up in your motherfucking ass 95 plus four pennies. and that shit up dre right back up on top of things smoke some with your dog no stress no seeds no stems no sticks some of that real sticky icky icky oh wait put it in the air es somos casi en palma de mallorca ook daar uh, lekker weer uh, vandaag een graadje of uh, 24. Maar wij mogen ook niet klagen hier in uh, Nederland. Want uh, ja, een graadje of uh, 9 op dit moment. Maar wel lekker zonnetjes dus zo hier in Zandvoort. Je hoorde, achter dat uh, interview met uh, Bob daar uh, in Palma de Mallorca... Still Dre, uiteraard een hele grote hit geweest van Dr. Dre... tezamen met Snoop Dogg. Het is half 4 geweest, tijd voor de evenementen. Uh, ja, nou ja, we hebben het eerste uur al uitgebreid stilgestaan bij 4 mei en bij 5 mei. Ga voor de diverse uh, uh, dagen nog even, mocht u het nog uh, niet helemaal voor de bril hebben, kunt u natuurlijk altijd even naar de diverse websites gaan voor het voltallige programma. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden moesten we het allemaal zonderstellen. Maar op 6 mei aanstaande vindt eindelijk weer een genootschapsavond plaats in de krocht. Deze avond zal in het teken staan van 100 jaar zeeweg. En wat dat, wat dat heeft betekend en misschien nu nog betekend voor Zandvoort. De avond begint om 8 uur en de entree is gratis voor iedereen die geïnteresseerd is. Dus weer een genootschapsavond in de krocht. Op 6 mei, uh, een, uh, vanaf 8 uur, bent u van harte welkom. De entree, zoals gezegd, is uh, gratis. Ook terug van weg geweest zijn de zogenaamde regenboogborrels... Iedere laatste donderdag van de maand organiseert de stichting LHBTI van half zes tot half acht een borrel in een van de Zandvoortse horecagelegenheden. Kijk op prideatthebeach.com prideatthebeach voor meer informatie. Dan hebben we natuurlijk ook weer even over... Even kijken, waar heb ik die? Dat zal hier staan. Uh, even kijken, waar was die ook alweer? Uh, 16... Oh, pagina 16 moet ik dan even. En het gaat natuurlijk even over jazz in Zandvoort. Want een scheurende saxofoon... een diep grommend Hammond-orgel en backbeats... waarbij je niet kunt stilzitten. Op 8 mei heeft jazz in Zandvoort... een drietal... Uh, uh, een drietal... Uh, het drietal Rob Mostert, Hammond B3... Efraim uh, Fruillo... ...op tenor Sax en Chris Strik op Slagwerk gecontracteerd... ...voor een concert dat deel uitmaakt van Back to the Live Tour van The Preacher Man. De entree bedraagt 15 euro en voor alle concerten geldt... ...reserveren via www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Uitbaten Theo Smit zal ook nu weer een mooie jazzmaaltijd bereiden... ...en serveren voor 16 euro. En voor het eten kunt u uitsluitend worden gereserveerd bij Theo Smit zelf in De Krocht. Dat was Jazz uh, op, uh, uh, even kijken, aanstaande mei, 8 mei. Dan komt ook terug weer, uh, maar die is al een keer geweest... de kofferbakmarkt. Uh, dat is natuurlijk ook altijd weer een, een traditioneel bezocht evenement. Op zondag 15 mei wordt van 10 uur morgen tot 4 uur... weer een kofferbakmarkt georganiseerd. En vanuit de kofferbak van hun auto zullen tientallen verkopers gevarieerde tweedehands spullen aanbieden voor leuke prijzen. De verkopers staan opgesteld op de Kleine Krocht, het Gasthuisplein en in de straat. Wie ook een verkoopstek wil, kan zich alsnog aanmelden via kofferbarkmarkt gmailcom gmailcom Daarnaast hebben we natuurlijk de gewoon, de, nou gewoon wil ik niet zeggen, de, de cultuuragenda... Voor het gemak verwijs ik u gewoon naar de website van het Zandvoortsmuseum. En dat is info.apenstaatje.zandvoortsmuseum.nl zandvoortsmuseum.nl. Info .zandvoortsmuseum dus actief Zandvoort, zowel op cultureel gebied als op actief gebied. U bent van allerlei dingen te bezoeken. En anders ga je even naar Zandvoort Marketing, want ook daar staan natuurlijk de diverse evenementen op vermeld. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en uh, vandaag zou het eigenlijk ook uh, Koninginnedag zijn. Uh, een uh, welbekende dag voor uh, jou natuurlijk. Want uh, voor jou werd uh, toen de tijd in ieder geval altijd uh, de vlag uh, uitgehangen. Ja. En hadden mensen een feestje in het dorp. Nou, het is nog steeds feest hoor. Want uh, nogmaals gefeliciteerd uh, met je verjaardag. Hoe <lacht> heb ben je geworden? Wil je dat zeggen op de radio? When, of, uh... when I'm 64. 64? Jongen, jongen, jongen. Ja, ja, dat gaat rap, hè? Het gaat rap. heel rap. Nou ja, van harte gefeliciteerd. Stieven Wander, speciaal voor jou. Nou, albert je mag vandaag wel een dagje ouder geworden zijn... maar je ziet het niet aan je, hoor. Dus uh, dat, gaat, dat gaat helemaal goed. hoor. de happy birthday, inderdaad. Uh, de zinger van uh, Steve, die graag gedaan. Nou, uh, heb ik uh, contact gehad met uh, je broer en ook... hij wilde een uh, plaat voor uh, jou, horen. Oh. Nou, die gaan we er meteen even achteraan draaien. Hij uh, vroeg uh, deze aan, uh, van Ramses Shafi en al de liefste. En laat me...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 Misschien vandaag, misschien over een jaar, ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar.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 Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat mij blijven. Een mooie live versie, Deze ik uit Carré. Je hoorde uh, al de liefste een beetje zand voor stinken steentje laat dus uh, in uh, deze plaat. Samen met uh, Lisbeth List en uh, Ramster Schappie. En Vivre, laat me mijn eigen gang maar gaan. Uh, speciaal voor de jarige Job van vandaag, albert Vond je hem leuk? Ja, ik, vond, ik, vind, ik vind het ook een geweldig nummer. Maar ja, ik, is het ook. Is ik het ik ook. weet dat mijn broer hem nog mooier vindt. Ja, ja, nou ja bij deze... Helemaal goed, uh, Jan. Helemaal uh, lekker, lekker gedraaid. Waren ja. we blij mee. Nou ja, van de, van de vrolijkheid. Nou ja, het is ook wel een beetje een vrolijk bericht. Want uh, het had ook uh, anders kunnen aflopen. Want we gaan het hebben over de rechtsspraak uh, van, uh, van de week. Ja, want voor de 35ste keer... Ja, u hoort het goed. De 35ste keer uh, was er weer een kort geding... Uh, aangespannen tegen het uh, circuit.com uh, Park Zandvoort. En dat, uh, dat diende afgelopen dinsdag. En de provincie Noord-Holland mocht de milieuvergunning vorige verlenen aan het Circuitpak Zandvoort. Want dat heeft de rechtbank in Noord-Holland afgelopen dinsdag wederom besloten na eigen onderzoek naar de berekeningen. Hiermee blijft de natuurvergunning in stand en komt de race voorlopig niet in gevaar. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, afgekort MOB, o MOB, niet mobben trok de berekeningen van de stikstofuitstoot tijdens de Grand Prix vorig jaar in twijfel en stapte naar de rechter. En afgelopen augustus in aanloop naar de race in Zandvoort verloor Mop nog een kort geding. En de rechter stelde toen vast dat de milieuorganisatie en het circuit te ver uit elkaar lagen en dat er geen aanvullende deskundigheidsonderzoek nodig was. Hierdoor kon de Grand Prix vorig jaar toen gewoon doorgaan. Maar dit jaar probeerden ze het wederom, ook middels een kort geding... zoals gezegd, voor de 35e keer wederom een kort geding tegen het circuit. En de rechter deed de volgende, afspraak, de, de volgende uitspraak... en dat is door onze collega's van NHTV vastgelegd. Uh, de rechtbank verklaart de beroepen ongegrond. Dat betekent dat de verlenen, verleende vergunning in stand blijft. Er kan gewoon gereest worden op het circuit Sandvoort tijdens de Formule 1 in september... De rechtbank is van mening dat de vergunning door de provincie terecht is verleend. Eventuele fouten in de berekening van stikstof doen er niet toe. Dat er aanpassingen aan de baan nodig waren voor het houden van de Formule 1... betekent niet dat ook het evenement Formule 1... als zodanig als een wijziging van de bestaande activiteit moet worden aangemerkt. Wat de rechtbank heeft gedaan die komt tot de conclusie... dat er niet meer is aangevraagd dan wat mocht in de oude situatie... Dat betekent dat omdat de oude situatie onbeperkt was, er meer kon dan er nu is aangevraagd... ...het niet van belang is wat het precies allemaal is en hoeveel het dan precies is. Een donderslag bij heldere hemel, wat hier gebeurt, dat is nou ja, onbeschrijfelijk. De natuurorganisaties hadden de vergunning juist aangevochten omdat ze er zeker van zijn... ...dat die berekeningen van de stikstofuitstoot niet kloppen. En de rechter had daar zelfs een eigen onafhankelijk onderzoek naar laten doen. Waar de natuurorganisaties nu helemaal niets meer van snappen. Nee, dit had ik niet verwacht. Nee. Nee, het is ook heel vreemd, want uh, waarom heeft de rechtbank de stap aan het weggezet? gezet... ...de Stichting Adviseer en Bestuursrechtspraak om alle berekeningen te controleren... ...als ze zeggen de berekeningen doen er niet toe. Maar waarom dan nog zoveel maanden de uitspraak uitgesteld... ...dan had deze uitspraak al een jaar, lang, een jaar geleden uh, gedaan kunnen zijn. De Formule 1 is in september niet meer in gevaar. Wel nou moet het circuit nu elk rondje met elke auto gaan tellen. Het circuit moet wel rapporteren hoeveel stikstofuitstoot er is geweest. En daarvoor gaan ze dus verkeerde cijfers gebruiken, die ze nu ook aan de rechtbank hebben gegeven. En die gaan we uiteraard aanvechten. Dus we zijn hier nog niet klaar mee. Nou ja, het licht staat weer eventjes op groen, want direct na deze uitspraak van de rechter werd bekend... Dat er weer een hoger beroep gaat komen op deze uitspraak van de, van de rechtbank ja. in Haarlem. Dus uh, we zouden zeggen, met de jouw wijze woorden... wordt vervolgd. Wordt vervolgd, inderdaad. En ik kan er ook aan toevoegen, don't dream it's over... Doe het me Voor de lekkere muziek moet je zeker zijn bij CFM, al 31 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. En ditmaal de zee van muziek van Don't Dream It's Over, Crowded House uh, inderdaad. We gaan een uh, plaatje draaien van een geboren Amsterdamse. Ze heet uh, Rona Rode en dit is haar der, derde single. En het gaat over de prille liefde. A little bit more of you. Why do people fall? Yeah. You're so, Een lekkere nieuwe single, deze Rona Rodolia. En a little bit more of you. We gaan hem zeker vaker draaien, deze heerlijke single. Inderdaad, van deze zangeres uit Amsterdam. We gaan het nog even hebben over de Bokkendoorns Awards. Want die is door een Sanvoortje gewonnen. Klopt, onze plaatsgenoot Frederik Fransen, 22 jaar jong, is de winnares geworden van de Bokkendoorns Award van dit jaar. Dat is de prestigieuze prijs die verbonden is aan een wedstrijd onder studenten van de afdeling horeca van het Nova College in Haarlem. Zowel voor de bediening als voor koks. Het was de tiende keer dat de prijs werd uitgereikt. Frederik had zich zeer goed voorbereid en dat resulteerde in mooie complimenten voor een aantal onderdelen van het test. Zo moest zij onder andere een fles wijn aan tafel openmaken en uitschenken in zes glazen, gelijkelijk verdeeld. Als winnaar kreeg Frederik naast de award ook een diner voor twee personen in restaurant De Bokkendoorns... de naamgever van de organisator van deze prijs aangeboden. Ook mag ze twee dagen stage lopen in het twee sterren restaurant aan de zeeweg. Haar grote wens is om in de toekomst samen met haar moeder en stiefvader een eigen strandpaviljoen te starten. Frederik doet daarom voorlopig in verschillende zaken ervaring op... om zichzelf zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen... Of haar toekomstdroom ooit uit gaat komen, dat is nog even niet te voorzien. Maar dat haar gasten er dan goed uh, zullen... Uh... Toeven, dat staat natuurlijk mede dankzij deze Bokkendorns Award buiten kijf. Ook namens de lokale radio, van harte gefeliciteerd, Frederik. Zo is meneer een mooie prijs inderdaad voor Frederik hier uit Zandvoort. Wij gaan op tijd nieuws en weer van 4 uur alweer. Daarna zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen de laatste voor 4 is deze van Polly Carmen. Feeling, feel there's a fever going around It captures emotion And it attacks when resistance is down Girl, it's been such a long time But you still know where the cure can be found